4 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in Nijmegen de 97e editie van de Vierdaagse van start. Minister Schippers van Sport geeft het zijn. Op de eerste dag lopen er bijna 42.500 deelnemers naar Bemmel en Elst. Ze kunnen routes van 30, 40 of 50 kilometer lopen... afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de deelnemer. Wandelaars moeten rekening houden met zware omstandigheden vanwege de warmte. 25 tot 27 graden en nauwelijks kans op regen. De 81-jarige Bert van der Lans doet voor de 67ste keer mee aan het evenement. Dat is een record. De vierdaagse eindigt vrijdagmiddag met de traditionele intocht op de Via Gladiola. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn kerelletjes uitgebroken... tussen aanhangers van de afgezette president Morsi... en bewoners van het district waar de pro-Morsi betogers demonstreerden. De betogers blokkeerden onder meer een brug over de Nijl... tot woede van omwonenden...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 Dit is de nacht. Met Miranda van Holland. Een hele goede nacht. En vannacht praten we in Dit is de nacht over bezinning en bezinningsrituelen. Het is de tijd van de Ramadan. De Ramadan is de negende maand van de islamitische maandkalender. Het is de maand van inkeer en de maand waar tussen de dagraad en de zonsondergang gevast wordt. Moslims vasten deze maand 18 uur per dag. En dat is met deze zomerse temperaturen behoorlijk heftig. Bastiaan Verberne doet mee aan de ramadan... en inmiddels moet hij toch wel zijn traditionele ramadan ontbijt achter de kiezen hebben. Ik bel zo meteen nog met hem, want hij weet als religiewetenschapper... nog veel meer over bezinningsrituelen en waar deze toe dienen. U kunt ook blijven bellen met uw verhalen over bezinning en bezinningsrituelen. Op wat voor manier neemt u even afstand van het dagelijks leven... en kijkt u opnieuw naar de keuzes die u maakt... Vast u zelf wel eens en levert u dat wat op? Wordt u daar gelukkiger van? Of gebruikt u deze vakantieperiode als een periode van bezinning? Misschien heeft u ook een vraag aan onze gast, religiewetenschapper Bastiaan Verberne. Dat kan natuurlijk ook. Uw verhalen of uw vragen zijn welkom op het gratis telefoonnummer 0800 1121. 0800-1121. Mailen kan ook. Dat kan naar nacht.eo.nl. Of twitteren via hashtag dit is En ook dit uur live muziek van de dames van Bells of Youth. U hoorde ze net voor het nieuws met New Days. Dat is ook de titel van hun EP. Die heet dus ook New Days. En die geef ik weg vannacht. Wilt u deze hebben? Doe dan een mailtje naar nacht.eo.nl, nacht.eo.nl voor de EP van Bells of Youth. The downs that they take just to be free. And I've seen For home. Je hoorde Lindes Farm, nou ja, niet te hard rennen. En zeker niet als je deze ochtend begint aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze nacht gaat over zingeving hier in Dit is de Nacht. En daarover ga ik praten met religiewetenschapper Bastian Verberne. Bastian? Goedemorgen, Miranda. Hallo, je Hallo. hebt je ontbijtje inmiddels op. Ik, uh, ik heb het bijna over. Ik mag nog twee minuutjes. Ik oh. neem net mijn laatste slok thee. Oh, dan, uh, dan laat, dus. ik je, laat ik je dat even doen. En dan ga ik even uitleggen waarom jij je laatste slok thee neemt. Uh, Bastian, uh, neem namelijk deel aan de ramadan. En dat betekent dus dat jij, zodra de zon op is... Uh, niet meer mag eten, nog drinken. Dus je moet even goed inslaan op dit moment. Want na tien uur vanavond kun je pas uh, weer wat te drinken nemen... of te eten nemen. En Dat is een, een flinke tijd en een flinke prestatie. Ja. Um, ik wil eventjes uh, het graag hebben over jou. Uh, op jouw Twitterprofiel noem jij jezelf een sceptische moslim. Ja. Yeah. Wat is dat? Um, ja, ik ben natuurlijk bekeerd, maar ik ben ook nog steeds... Uh, ja, ik ben natuurlijk uh, opgeleid als religiewetenschapper. En het wetenschappelijke in mij, dat kan ik ook niet uitzetten. Hmm. Uh, dus ik heb de neiging om pas iets uh, zeker te weten... als het, uh, ja, als het ook uh, empirisch zo bewezen is... Um, maar ik geloof wel dat je als uh, gelovige nog steeds wel... een ja, bepaalde mate van, van sceptisch mag hebben. En dat je ook niet zomaar dingen hoeft aan te nemen... Uh, die er tegen je gezegd worden. Maar dat je ook vooral zelf op onderzoek uitgaat... om ja, erachter te komen wat, wat voor jou de waarheid is. En wat heeft jou dan toch doen overtuigen om, om praktiserend moslim te zijn? Ik bedoel, uh, de ramadaan, dan ben je toch wel uh, heel actief betrokken. Ja, nee, dat klopt. En uh, het is ook in die zin... Uh, ja, een soort uh, ambivalente zoektochten geweest. Want ik, ik, uh, van de ene kant, ik ben wel religiewetenschap gaan doen... maar ik had ook wel een bepaalde affiniteit met religie. Uh, ik was als puber wel iemand die... Ja, uh, je net de luisteraar die was heel erg aan piekeren. Nou, dat had ik als puber ook. Uh, en ik was vooral bezig met de grote levensvragen van... Ja, hoe groot is het universum en waar gaan we naartoe naar de dood? En, en dat deed je echt... als puber al, Bastiaan. Ja, ja, ik was wel een beetje zo'n zo knarsende puber. Mm. <laughs> en uh, um, ja, toen, uh, op een gegeven moment dacht ik van, ik ben zelf niet religieus opgevoed, maar ik had wel een bepaalde afiniteit met religie. En ik dacht eerst dat dat heel erg in het... ...in het uh, oosten ze zat en uh, ik, ik heb ook uh, yoga en karate gedaan. En ik dacht ja. eerst dat, dat ik helemaal uh, boeddhist uh, zou worden of dat het in ieder geval die kant uh, zou opgaan. En ik heb ook een, een wat meer atheïstische fase doorgemaakt waarin ik heel erg twijfelde aan, aan de waarheden van het geloof. Um, maar ja, toch, toch altijd wel een soort van uh, fascinatie met uh, uh, ja, het, het hogere. Uh, en ja, op een gegeven moment uh, ja, heeft dat toch een, een kader gekregen in, in de islam en dat had ook mee te maken dat ik toen uh, mijn vrouw uh, tegen het lijf liep en uh, dat uh, zij is van Marokkaanse afkomst als uh, een moslim van huis uit en toen ben ik me vanuit uh, ja, uh, die omstandigheden ook wat meer in de islam uh, gaan verdiepen ja, en uh, via de liefde tot een hogere liefde gekomen om het zo maar even te zeggen ah, volgens mij is dat ook precies de bedoeling van de liefde uh, ja, dat, uh, dat denk ik ook, ja. Is het nou zo dat je um, dat hogere waar je aan refereert... Uh, anders of intenser ervaart tijdens zo'n periode van vaste? Um. Ja, je hebt wel, ja, al was het alleen maar dat je natuurlijk uh, doordat je uh, onthoudt van eten, uh, ja, krijg je een andere soort van uh, geestes toestand. Mm -hmm. uh, dus dan, dan kijk je ook wat anders naar de wereld en uh, je hebt natuurlijk ook, ook veel meer tijd. Hè, want je, als je als je kijkt wat je op een dag al niet besteedt aan koffie drinken en lunch kopen en broodjes smeren en lunch opeten. Nou, dat valt qua tijd valt het allemaal weg. Dus je hebt wat meer uh, ja, als ik op kantoor ben een dag, dan ga ik toch even naar buiten toe even voor een wandeling, even de benen strekken. En dan, mm -hmm. ja, dan ervaar je toch wat, wat, wat meer wat er om je heen gebeurt. Dan sta je gewoon wat bewuster bij stil. En ik denk wel dat het een maand is die, uh, ja, waarbij waar, waar, waar je wat meer stilte en, en rust ervaart. En dan, voor mij geldt dat dan dat ik daar ook wel uh, wat meer contact uh, bij, bij het, met, met ja, de, de wijdere wereld voel. Mm -hmm. ja. um... Uh, Bastiaan, wij hebben een, een, een beller aan de lijn. En ja. uh, uh, Regina heeft een, een, een vraag voor jou. Uh, uh, Regina? Ja? Een, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Fijn dat je belt. Je hebt een vraag voor Bastiaan? Ja, ik zou willen vragen. Ik ben 82. Ik vraag me af hoe ik moet bezinnen... als ik me iedere dag, iedere dag zo boos maak... Over al het onrecht in de wereld, wat je om je heen ziet gebeuren in je persoonlijke leven, dat kan ik gewoon niet loslaten. Hoe moet ik dat doen? Poeh, wat een moeilijke vraag, zeg. Bastiaan. Ja. Ja. ja. Ik weet niet zeker hoe ik daar als een goed antwoord op kan geven. Nou, misschien als gelovige? Ja, nou ja. Um, uh, ja ik, ben niet, ik ben zelf niet gelovig, dat wil zeggen in die zin, niet zo opgevoed, dat u net zelf ook al zei. Ja. Maar ik ben er wel mee bezig, ik denk er wel over na, maar ik kan het onrecht in de wereld niet verkrotten. Nee, nee. Nou ja, dus, dus Dan ga ik zit toch... er zit zo'n boosheid in je, niet dat ik nou de hele dag zo ongelukkig ben, maar mm -hmm. ik denk dag in dag uit wat je hoort op de radio, wat je ziet. Ik kijk naar dat programma uitgezet van die kinderen die terug moeten ja. naar hun land Tussen aanhalingstekens, wat helemaal hun land niet is, want ze zijn hier geboren. Nou, dan kan ik wel grinnen, dan denk ik. Maar toch ja. al dat onrecht. Ja. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Als je het nieuws uh, bekijkt en bijhoudt, dan, uh, dan, dan is er een heel groot gedeelte ja, van het nieuws waar je niet intensief. echt vrolijk van wordt. Ja. Uh, ik, heb, ik heb ooit een yoga-leraar gehad die zei van, nou, je kunt, je kunt ook gewoon het nieuws uitzetten en gewoon andere dingen gaan doen. Het schijnt dat je daar echt uh, gelukkiger voor wordt. Ja, maar ja, ik dat ben, vind ben... ik je zo sluiten voor de werkelijkheid. Ja, dat is misschien ook zo. En... Uh, nou, misschien kan ik ook iets zeggen, toch een beetje als, als religiewetenschapper... dat natuurlijk heel veel mensen worstelen met het, uh, ja, het Theodicee-probleem. Uh, bijvoorbeeld gelovige mensen die uh, wel geloven dat er, dat er een god is... En, en ervan uitgaan dat die God goed en almachtig is. Uh, dan is het heel lastig om dat uh, te rijmen met het feit dat er zoveel onrechtvaardige dingen gebeuren in de wereld. Ja. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat het dan heel moeilijk is om, om een positief gevoel te hebben bij een God die zeg maar ook al dat soort ellende toestaat. En uh, nou ja, het antwoord wat ik daar voor mezelf voor heb gevonden is dat. Um, ja, ik denk dat God een soort uh, van uh, oerkracht is waar we allemaal uit voortkomen en niet zozeer uh, dat het een, een, een soort van mensachtige persoon heeft die een wil heeft en die uh, beslissingen neemt van leven of dood, van God, die, uh, die mensen die uh, laat ik in de put zitten en deze mensen geef ik een, een mooi leven. Ik denk dat God iets, iets anders is dan... Uh, ja, dan een, een, zeg maar een, een man op een wolk met een baard die de hele dag beslissingen neemt over wie die wel of niet gelukkig maakt. Dus ja, ja dat, dat, dat, dat stelt mij in ieder geval in staat om. Um, ja, dat probleem, hè, dat teodische probleem van hoe kan het nou dat er zoveel onrecht op de wereld is uh, terwijl er wel een God bestaat. Uh, ja, ik, als ik contact zoek met, met, met, met het hogere, met God, dan heb ik niet het gevoel dat ik met een persoon aan het praten ben... ...maar dat ik gewoon uh, ja, probeer mezelf te verenigen met een bepaald soort kracht waar we uiteindelijk allemaal vandaan komen... En dat het op mijn niveau staat om iets anders tegen het onrecht in de wereld aan te kijken. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk hoor. Nou, dat begrijp ik Regina. Ja. Maar ik, um, ja. um, nou ben ik geen religiewetenschapper. Maar uh, ik, ik herken uh, uw frustratie wel. Ik ben uh, zelf een beetje een, een, een, een boos gemens. Als ik zeker nadenk ja. over uh, nou ja, wat je net zegt. Over uh, uh, uh, uh, vluchtelingen die uitgezet worden. En, ja. ja. en, en dergelijk onrecht wat ik me aantrek. En dat ik merk dat daar wel iets aan te doen is om een soort rust te ervaren. Dat is namelijk door, zelf, nou, door te proberen het goede te doen. En um, dat, dat klinkt heel abstract... Maar in mijn eigen leven betekent dat bijvoorbeeld uh, dat uh, mijn man en ik uh, vluchtelingen opvangen in huis. Dus illegale mensen. Ja. Of uh, uh, geld doneren. Of een petitie tekenen. Of soms meelopen in een demonstratie. En dat, en dat zijn misschien allemaal maar druppeltjes op een gloeiende plaat. En misschien stelt het helemaal niet zoveel voor. Ja, u bedoelt dat geeft je dan voldoening om, om iets te nou, doen? Nou ja. Je, geeft het, je, geeft, je, je doet recht aan je eigen onrust en aan je eigen onvrede. Je, je, ja. je, je, je verbaliseert dat. Je gaat erover praten met mensen. En Je probeert. Ja, dat is zeker. In, hoe, in, hoeverre daar, in hoeverre dat in je macht ligt, probeer je daar iets mee, ja. mee te doen. Ik denk dat dat ook uiteindelijk iets heel religieus is hoor: dat je iets praktiseert. Maar nu spreek ik weer voor mijn beurt, Bastiaan. Maar is, is geloof en religie ook niet gewoon iets. Praktiseren, dat het, het, het doen van een bepaald ritueel, bijvoorbeeld het, het, het, het, het proberen iemand goed te doen, dat dat ook uh, het, het beleven van, uh, van je godsdienst is? Nou, ik, ik, ik vind het dan misschien nog wel een beetje in de natuur. Ik ga morgen bijvoorbeeld de hele dag fietsen met het mooie ja. weer ja. op mijn twee dagtesten. Maar dat, dat heel goed. is ja, dat, ja, meer een soort afleiding, vind ik. Ja, ja nee, ik denk dat dat wel heel mooi is. Want er zijn natuurlijk heel veel, heel, veel mooi, ja, er zijn heel veel lelijke dingen. Er zijn ook heel veel mooie dingen op de wereld. En die mooie dingen die zitten vaak dichtbij. Uh, ja. dus, dus in die zin kan het heel erg helpen om je wereld iets kleiner te maken. En te concentreren op wat dichtbij is. Mm -hmm. um, ja, want je moet, je moet zo moeite doen om, om die boosheid niet te laten overheersen. Nee, nee, dat klopt. En wat Miranda zegt, dat is ook wel zo. Hè, want natuurlijk een van de dingen, een van de plichten tijdens de Ramadan is natuurlijk ook dat je... Uh, uh, ja, ook solidair ben met de armen. En uh, geld geeft aan een goed doel. Of voedsel deelt met ja. mensen die het minder hebben. Ja. En ja, als je het dichtbij houdt. Uh, ik, ik heb ooit ook een keer een, uh, uh, van een. Uh, een, een, een islamitische geleerde gehoord van ja, moslims hebben de neiging om vaak geld in te zamelen voor doelen die ver weg liggen, hè, in Afrika of in Palestina of enzovoort. Ja. is natuurlijk ook heel belangrijk, maar het is ook gewoon goed om te kijken wat kun je nou in je directe uh, omgeving beïnvloeden en hoe kun je daar een positieve bijdrage aan leveren. En dan krijg je ja. ook direct het resultaat te zien. Hè. Dus dan weet je ook van goh, als ik iemand help dan is diegene daar dankbaar voor of als ik... Uh, ja uh, met bewoners uh, meer groen in de wijk wil hebben dan uh, uh, dan lukt het op een gegeven moment en dan en dan, en dan staan uh, dan staat er meer groen in de wijk en dan heb je gewoon uh, dat succes wat dichter bij huis. En dan heb je misschien ook het idee van... Goh, er is wel wat mogelijk uh, om ja, te nou, veranderen in de wereld. Het, het, het, en, en toch, mevrouw, uh, als ik u mag adviseren... een klein beetje minder nieuws kijken... en uh, <laughs> wat vaker wandelen... of wat vaker mensen opzoeken. Of, uh, nou, dat helpt ik, gewoon ik om, om, dingetje om, om, de, om de problemen van de wereld... niet op uw schouders te torsen. Want dat ja, is wel nee. erg veel. Uh, ja. ja, dat is ook zo. Dat kan natuurlijk ook niet. Eén ding wil ik dan wel eventjes of ter afsluiting. Je hebt mm -hmm. een goede vriendin... En wij zijn ook allebei zeer politiek geïnteresseerd, waar we ons dan natuurlijk ook heel kwaad over maken. Maar dan nemen we ja. altijd eventjes een half uurtje om te mopperen over alles en nog wat ja. er gebeurt in de wereld. En dan zeggen we, nou kom op, nou gaan we een eind wandelen of zo. Heel goed. Dat is misschien wel een puntje. Heel goed, heel goed. Ja, ja. Moppertijd nemen en dan weer door. Ja. <laughs> en daarna wat leuks doen. Nou, bedankt voor de aandacht en veel succes met het programma. Hartelijk, hartelijk dank. Uh, uh, Bastiaan, uh, wil jij alsjeblieft nog even aan de telefoon blijven? Want ik wil zo meteen nog even uh, met je verder praten. Uh, ja. We hebben zo meteen nog iemand aan de telefoon uh, Fouad, en die doet ook mee aan de Ramadan. Maar we gaan eerst okay. nog even luisteren naar uh, de, de prachtige dames uh, die ik hier in de studio heb. Ze um, dus komt zo meteen mee terug, Bastiaan. Tot ja. zo. The Bells of Youth. Zij zijn vannacht mijn, nou, ik durf wel zeggen, mijn, mijn muzikale uh, omlijsting. Ze staan ook weer, ik vind het zo mooi. Dan kijk ik naar links en dan glimlachen ze ook alle vijf tegelijk. Dat is, dat is eigenlijk een, een, een heel fijn en hartverwarmend gevoel. Um... Bells of Youth hebben een, uh, een EP gemaakt. Die heet New Days. En uh, die uh, kunt u winnen. Zo simpel is het. Door een mailtje te sturen naar nacht.eo.nl nacht.eo.nl en Als u daar uw naam, adres en telefoonnummer inzet. En even de reden waarom u die EP van Bells of Youth graag wil winnen. Dan uh, krijgt u uh, deze EP van de dames uh, thuis gestuurd. Zo simpel is het. Er wordt ook heel instemmend uh, geknikt. Uh, dames, wat is het uh, nummer wat jullie nu voor ons gaan zingen? Het uh, nummer wat we nu gaan doen is uh, She Said, He Said. En dat is een nieuw nummer, staat niet op de EP. Dus is een zeer, exclusief een voor jullie. zeer exclusieve primeur die we eh, gaan goed gaan brengen. En dan ben ik... Uh, she said, she kwam ja. eerder dan ja. hier, hè? She ja, said he precies. Said. Ja, anders wordt het verwarrend voor mij. Ja. <laughs> Oké. Okay. She said, he said, dit is um, Bells of Youth. don't you tell me what you need? She said, clear up the haze in me. She said, turn on the lights and see. I've been waiting for that moment forever. Why don't you tell me what you want? What you want, he said, speak your mind for what he said, and make the mute talk. I can't keep waiting for that moment forever. Why don't you tell me what you want? dreaming of wonders. You are the reason I want to dance. You leave me cold in your dark romance. Can't stop dreaming of wonders. You are the reason I want to dance. You leave me cold in your dark romance. Can't stop screaming. ja dan ga ik weer knap maar even mee ben ik zo eenzaam. She said, he said, die he hoorde the bells of youth. Ging het nou over een... Ik zie je vijf dames. Ik voel toch wel een beetje de pijn van een moeilijk vriendje in het verleden. Of uh, zit ik daar heel erg naast? Mm. Mm. Nou, volgens mij is het meer... Nou, kijk, ik heb het nummer niet geschreven, dus ik kan er makkelijk vanuit een, ja, een buitenstaand perspectief over praten. Ja, het gaat eigenlijk over... Uh, ja, het gaat heel over liefdesverdriet. Dat is wel, ja. Maar het is vanuit het perspectief: de jongen zegt iets en de vrouw zegt iets. En dat, uh, en dat, dat maar ik wil het... gewoon weten: heb jij liefdesverdriet gehad en heb je toen dit liedje geschreven? Ja. Kijk, dat noemen we nou bezinning. Ah. Zie je? Ja. Jij bent degene Goed, die het meest bezint, toch? <laughs> nou. Nou. Nee, ja. Even over, bij stilstaan. Over. Heel goed, ik vond het heel mooi, dank jullie wel. Bells of Youth en uh, we geven een EP in nieuw Day zegt... daar stond dit liedje niet op, maar de vorige liedjes die ze gespeeld hebben wel... Uh, die kunt u krijgen als u een mailtje stuurt naar nacht.eo.nl. En laat dan even weten waarom u de muziek van deze dames graag thuis wilt hebben... dan uh, gaan we dat voor u regelen, nacht.eo.nl. Meiden, dank jullie wel. En uh, uh, neem even een kopje koffie, dan blijf je lekker wakker. Uh, Doe ze straks uh, uh, uh, uh, uh, nog een liedje voor ons. Zometeen ga ik bellen met Mirjam van de Vechtzout. Stilteavonden. Avonden om een plek te geven uh, aan stilte. Het is een, een christelijk bezinningsritueel, dat straks. Maar eerst nog eventjes uh, terug naar Bastian. Bastian, uh, we hebben ook nog een, uh, een, een beller. Uh, Fouad, als ik dat goed ja? zeg. Fouad, een hele goede morgen. Goedemorgen. Jij doet mee aan de ramadan? Ja. Heel goed, dus je heb je ontbijt ook op inmiddels? Ja, al lang. Oh, al lang zelfs. Uh, ja. Jij wilde er iets ja, over ja. vertellen, over de Ramadaan? Ja, um, er, er, er, er bestaat uh, een niet echt positief beeld over Ramadan in Nederland. Dat vind ik wel jammer. Oh, en Die hoe komt maar dat over dan? Eten en drinken. Ja? Het is alleen maar over eten en drinken, en, uh, en, uh, en meer niet. Maar ik denk dat we ons moeten. Uh, wij staan aan de ellende in de wereld, dat wil ik ook uh, nu zeggen. Ja? Helaas uh, dat het uh, s'nachts is dat veel mensen nu uh, geslapen zijn. En uh, nou wat ik eigenlijk uh, wil zeggen, is dat het meer is te bidden, niet vloeken, niet roddelen, dat soort dingen, maar oh. ook uh, mijn broeders in Syrië en, uh, en uh, de ellende die, uh, uh, die een aantal landen hebben verricht in uh, bepaalde islamitische landen. Mm -hmm. ja? Het is allemaal politiek uh, gerelateerd nu. Maar uh, uh, die uh, gast bij u, die zegt: van, uh, Je moet je niet van aantrekken van het nieuws en zo. Ik volg nu elke dag nieuws. En natuurlijk mag ik hem daar. Uh en mee in uh, invoelen. Uh, in want het zou gek zijn als je als je niks van aantrekt wat er in om, om, om de wereld gebeurt. en persvrijheid en, en is goed. dus misschien dus, dus moet je wel een beetje op de hoogte plekken. nee, dat heb je als... gelijk hiervoor. en ja. volgens mij was dat maar was dat niet helemaal wat Bastiaan bedoelde? Uh, de, de vorige belster die, die, die ging heel erg piekeren door alle, alle uh, door al het nieuws en en, en, en, en bot, werd heel bot, boos. Ja, en die, die vrouw en die vrouw wat hij doet is heel goed. en ik prijs haar de hemel in. En ik vind het heel goed wat wij, als wij zien, als wij zien, uh, ik leef nu bijna 30 jaar in Nederland, ja. 84 komen, en, en uh, ik voel me ook een Nederlander, en, en, uh, en Nederland is een prachtland, absoluut. Maar wat je ziet is, uh, uh, uh, ja, ik zal, ik ik draal nu een beetje weg, ik dan een beetje weg, maar ik bedoel, uh, bezinning, benzine, kreeg je op heel veel manieren toen, eigenlijk 24 uur lang, elke minuut, elke seconde met iedereen uh, kun je uh, rekening houden, kun je zorgen overnemen, et cetera. Ja, ik hoor wat je zegt, uh, dat de ramadan meer is dan alleen een periode van vasten. En dat het beeld heel erg ontstaat dat het alleen maar over niet eten en drinken gaat. Maar dat het echt over veel meer gaat dan dat. Ja, ja, ja. Zien, äh, klopt, äh, sterker nog, je lichaam heeft je e altijd en drinken nodig. Mm -hmm. Ja, ik, ik ben een beetje nu gedesoriënteerd. Ik, ik, ik, ik, eh, erg, erg mooi, ik heb weinig geslapen. Hmm. Uh, maar wat ik wil zeggen, is, is, dat, is dat wat die persoon doet, haar verhaal, dat raakt mij ook enorm. En wat zij doet van zulke mensen moeten we heel veel hebben. Uh, ik prijs daar echt de hemel in, want het ruikt me enorm. Uh, en dan wil ik het hebben over de Nederlandse regering. Als je ziet, de Nederlandse regering is, uh, zijn die als zuurzoekers heel ja. veel schuldig, heel veel schuldig. Dat wil ik even nu zeggen. Waarom? Uh, het verleden van de slavernij. Dus Nederland heeft gewoon die mensen op te vangen. Helaas. Ja, ja, ja, ja, ja. Je, gaat, je gaat heel erg de breedte, breedte ja, in. Ja, het <laughs> moet niet, nee, niet die, die, die al te veel een die, die politieke die, discussie die, die, die worden. Dank wel. Voor wat, dank je wel. Nee, ben... um, uh, William? Ja, ik hoor dit aan en ik onderschrijf wat, het verdriet wat er uit Voor zijn stem klinkt. Ja, ook. dat is ook terecht, uh, ja. Dat bezinnen, laat ik het zo zeggen. Ja? Een oud spreekwoord zegt: bezint eer gij begint. Dus het begint met je bezinnen op dingen. Mm -hmm. uh, het woord jihad. William? Betekent ook het werken aan. Aan je maatschappij, aan jezelf. En niet wat. Verlisten. Het woord begint ook met een F. En ik zeg altijd: fascisme. Ja. Een pest die momenteel in de islamlanden woedt. Uh, uh, dat is, kijk, Mohammed, de heilige profeet Mohammed zeg ik altijd. En de heilige profeet Jezus. ...waren vrijheidsstrijders... ...evenals Mozes, die zijn Moussa noemen... ...en yeah. Ibrahim, Abraham... ...die vochten tegen onrecht... ...en dat deden ze vanuit dat godsbesef... ...wat ze hadden. Ik heb een club mensen om me heen... ...het is niet zo'n grote club... ...van verschillende soorten. Een voorbeeldje, ik mocht niet meer rijden ...omdat ik gewond was aan een oog. Mm. Toen was het een Afghaan ...die mee reed. Mm. En het was een moslima uit een asielzoekerscentrum... ...die een rijbewijs had... Die hielpen mij. En zodoende heb ik nu zelf weer de macht om te kunnen reizen en rijden. En ik kan ook mensen weer helpen. En dat is nou juist het mooie. Ik ben bijna 76. Ik heb ook me beschikbaar gesteld om te vechten tegen onrecht. Toen ik een uniform aantrok, toen ik 18 jaar oud was. Mm -hmm. En ik zou het nog willen. En als ik zie wat er in die landen op het ogenblik gebeurt, dan maak ik me daar ook zo woest om. Kleine kinderen die uitgezet worden en die hier naartoe moeten komen... dan als vluchtelingetje ingeburgerd en dan horen ze na zoveel jaar. Nee, je mag niet blijven. Kijk, die mensen moeten dus een paspoort van de Verenigde Naties krijgen. Waarom kan dat niet? He? Dat vraag ik me dus af. En waarom kan in die landen die Verenigde Naties niet optreden... door die mensen die daar dus de boel verzieken of die dat de regeringswellust uitoefenen... om die tot orde te roepen en ze aan te klagen. Ik merk dat, zeggen, uh, kijk, dat uh, de, die deze nacht, die, die eigenlijk over, over zingeving zou gaan... bijna een soort heilige woede uh, uh, creëert bij luisteraars. Ja, dat, dat heb ik bij mijzelf dus al heel lang. Maar wij zijn gelukkig met onze mensen die samenkomen. Wij laten niemand in de steek. En we zullen ook helpen als het soms zo is dat iemand geen eten hebt... En hij heeft een vaste uh, verblijfplaats. Dan krijgt hij een envelop in de bus. En dan mm -hmm. staat er, bijvoorbeeld als dat iemand uit de islam is, dan staat er bismillah op. Als je begrijpt wat dat betekent. Hè. Dat is in de naam van God. Mm -hmm. Inshallah is zo God het wil. Ik ken die mensen en ik ken hun geloof. En ik ken ook het christelijke en het joodse geloof. Want we hebben maar één schepper. Dat werd ook net genoemd. Hè. En dan kun je het boek verder sluiten, want het is jouw privé-leefregel. En ik zal een moslim verdedigen als je om geloof wordt aangevallen. Oh. En ik verwacht van diegene die ik ken precies hetzelfde. En wij zullen nooit een Jood bejegenen, antisemitisch of iets. Wat vanavond ergerde ik me blauw. Mijn vrouw was een Surinaamse. Uh, uh, uh, William, ik ga je heel even interruperen, William, want, want het wordt een heel lang verhaal. Sorry daarvoor. Uh, Bastiaan? Ja, en er, komt, er komt van alles los, zoals je, zoals je merkt. Ja, ja. Ik ben... ja, ik vind het wel heel mooi om te horen dat, er, dat, dat in deze periode mensen ja, zo erg stilstaan bij, bij het onrecht wat er is op de wereld. Want ja. Ja, dat is ook wel een beetje wat de Ramadan voor bedoeld is, hè, van solidair met mensen die, die het minder hebben. Uh, ik denk wel, als ik, als ik al die emotie hoor, dat ik ook wel zoiets heb van... ja, het is wel goed om daar iets aan te, te willen doen. En uh, kijken of je daar een soort positieve actie op kunt nemen... Uh, maar ja, dan zou ik ook zeggen van dan is het ook goed om vervolgens weer verder te gaan met je eigen leven. En uh, het ja niet uh, uh, erin meegezogen worden, want het, het maakt wel heel erg veel bij mensen los, denk nee. ik. En uh, ja, ik weet niet of die nog aan de lijn is, maar ik, ik, ik wou ook nog even tegen vooruit zeggen dat uh, hij zegt van uh, ja, de Ramadan staat in een, in een kwaad daglicht. Dat vind ik eigenlijk... Ja, ik, ik denk dat een programma zoals dit. Het feit dat, hè, dat de EO als, als christelijke omroep. gewoon zoveel tijd aan de Ramadan besteedt. gewoon aan een bezinningsritueel. wat niet tot het christendom maar tot de islam behoort. dat is eigenlijk een heel positief voorbeeld van het feit dat het ook. Uh, ja, dat mensen ook wel heel geïnteresseerd zijn in. waarom doen moslims dat nou, dat vasten. En nee. ik, ik merk zelf dat mensen ook wel heel vaak stilstaan. gewoon bij. Uh, ja de positieve aspecten en de uitdaging die dat met zich meebrengt. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik zou zelf zeggen, het glas is uh, half vol. Dankjewel, dat vind ik een hele mooie afsluiting. <laughs> <laughs> Bastian, ik wens jou, uh, uh, uh, uh, ja, ik, ik wou zeggen sterkte met de ramadaan, maar dat ga ik helemaal niet zeggen. Ik wens je heel veel plezier met de ramadaan, want dat is in ieder geval dankjewel. wel het beeld wat je ervan gegeven hebt. Ja, dank je, dank je. En uh, dank je voor alles. Ja, graag gedaan. En een hele fijne dag. Oké, okay, succes. Dag Bastiaan. Ja doei. Want uh, niet alleen de islam heeft uh, haar bezinningsrituelen zoals uh, de ramadan waar we het over gehad hebben. Mirjam van der Vecht is christen... en zij houdt stilteavonden door het hele land. Zij schreef een aantal romans, een, een boek met stiltetips... en komt dit jaar na jaar met een stilte dagboek. Als het goed is, is ze nu even niet stil... want uh, dat zou heel jammer zijn. Uh, Mirjam, een hele goede nacht. Ja, goeiedag. Hallo. Ik wil nog prima even stil blijven hoor. Ja, maar ja... Ik lag dat... heerlijk te slapen, oh, ja. ja, dat is, dat, is, dat is ook heel fijn. Uh, ja. Jij bent een stilte-expert. Uh, ja, dat zeggen ze nou. Uh, ik probeer de stilte in mijn leven te integreren. Maar of ik expert ben, dat is nog maar de vraag. Maar ik, uh, ik, ik, ik ben erg geïntrigeerd, inderdaad, door het begrip stilte. En, uh, en geef daar ook trainingen in. En... Uh, maar als je ex, ex, echt expert wil worden, dan ga uh, ja, je eerst, uh, dat deden de monniken vroeger, uh, je heel lang moeten terugtrekken in een klooster. En uh, na veertig jaar heb je dan misschien de wij, wijsheden ontvangen om dat uit te delen. Nou, ja. dat ben ik nog niet, nou, la, zeggen. La, nou ja, wat mij betreft ben jij in ieder geval de stilte-expert deze nacht. Want uh, ja. uh, uh, ik ben niet zo comfortabel met stilte, zal ik het nee. meteen maar heel eerlijk zeggen. Maar uh, waar komt jouw fascinatie met stilte vandaan? Nou, ik vind het heel grappig wat jij nu zegt. Dat uh, zou mijn uitspraak geweest kunnen zijn, uh, zeg maar, pakweg een jaar of tien geleden. En ik merk ook veel om me heen dat mensen een beetje huiverig zijn bij het begrip stilte. En ik dacht ook altijd, wat moet je daarmee? Stilte. Uh, ik, ben, ik was altijd een hele actieve bezige bij. Uh, um, en ik ben gegrepen geraakt toen ik zelf stilgezet werd door een burn-out. En uh, ruim twee jaar lang uh, echt uit de running ben geweest. En ik ging mij ging verdiepen in mijn eerste roman in het kloosterleven. Mm -hmm. En uh, nou, daar speelt uh, in veel kloosters speelt stilte een grote rol. En wij gingen een keer met een groep uh, ja, naar het klooster en daar zag ik eigenlijk wat stilte met mensen deed. En dat vond ik zo fascinerend. Ik denk, oh, wat, wat gebeurt hier in die stilte? En toen maar, ben ik maar heel wat was dat dan? Wat nou, uh, ja, mensen werden vooral heel onrustig. Uh, daar kwam eigenlijk een beetje de uh, nou ja, wat jij nu zegt, ik ben bang voor stilte, de angst van mensen naar boven. De onrust, wat doe je daar vervolgens mee? Durf je daar dwars doorheen te gaan of ren je daar heel hard voor weg? En je zag allebei gebeuren. En het was ook gewoon interessant om in mijn eigen levensperiode toen te zien... dat ik het liefst een omweggetje maakte de, langs al mijn misère... maar dat ik er middenin zat en stilgezet werd bij alles... waar ik dacht dat dat mij zekerheid bo bood... En dat dat dus toch niet zo was. En uh, ik heb heel ontdekt in die periode... ...wij denken dat stilstand achteruitgang is... ...maar in heel veel gevallen is het ook vooruitgang. En kan het vooruitgang betekenen? En dat is gewoon... Ja, ik ben me helemaal gaan verdiepen in dat begrip. En uh, wat ik ook interessant vind... ...is om te zien dat uh, die hele wereld van mindfulness en yoga... ...dat is gigantisch. Mm -hmm. In opkomst verwijst heel vaak naar Oost. Uh... Religies? Ja, religie en filosofieën. Maar de christelijke uh, kant op die markt die is eigenlijk vrijwel afwezig. Terwijl ik, uh, nou ja, dat heb ik dus nu afgelopen jaar ook ontdekt... toen ik helemaal de Bijbel gaan ben gaan bestuderen, juist op dit thema. Dat God daar al zoveel dingen over gezegd heeft. En dat dat eigenlijk heel vroeg christelijke wortels heeft, dat thema. En, en wat, wat zegt God dan over, uh, over stilte, meer? Jou? Nou, het is leuk dat je het hebt ook over rituelen net. Uh, eigenlijk is God, zeg maar, als je kijkt vanaf het Oude Testament, uh, bouwt hij al vanaf het begin van de tijd, bouwt hij eigenlijk rituelen in voor de mens. Om ze een rustpoos of een rustmoment te bieden. Want wij zijn echt geneigd uh, om maar door te rennen. En dat is eigenlijk het zwoegen, wat vanaf Genesis 1 ook wordt gezegd, van je zult zwoegen. En uh, om je brood te verdienen. En eigenlijk is, is God degene die elke keer rustpauzes inlast voor de man, mens. Hij geeft sabbatsjaren, jubeljaren. Mm -hmm. uh, nou ja, voor de mensen die denken, wat is dat? Uh, sabbatsjaren en jubeljaren zijn eigenlijk momenten in de tijd... dat mensen echt worden stilgezet. Niet mogen werken, maar moeten genieten van hun arbeid. Hij geeft hoogtijdagen. Dat zijn feestdagen om te herdenken uh, dat hij God is... Uh, hij roept mensen op om in het Oude Testament, het volk Israël, wordt dan de woestijn ingeleid. Mag manna rapen. Hij geeft manna uit de hemel, maar alleen maar één keer per dag. Hij geeft, mm -hmm. of, of per dag, dus niet voorraden opstapelen. Dus hij geeft continu lessen aan mensen om stil te staan bij het hier en nu. En te geloven dat hij op dat moment zal voorzien en uh, om hem te vertrouwen. Bijvoorbeeld, als je het hebt over het Sabbatsjaar. Of het Jubeljaar, dat is dan in je vijftigste levensjaar. Uh, dan mogen de mensen niet zelf uh, gaan inzaaien. Dan moeten ze gaan leven van, de, uh, van wat, hen is, wat al eerder het land heeft opgebracht. En moeten ze zich gaan verzoenen met de mensen om hen heen. Dat is echt een jaar van verzoening ook. Maar meer, wat hebben deze Oud-testamentse rituelen nu nog anno 2013 met, met, met mensen te maken? wat, wat ja. bedoel, wij zaaien niet, ja, wij oosten niet. Ja. Nee. Nou, wat ik heel interessant vond, als je leest in de Bijbel bijvoorbeeld uh, Leviticus 26... ...ik wist niet dat ik zo gegrepen zou zijn door het Oude Testament, want uh, ja, dat was voor mij ook nieuw... ...maar in de, daar staan dus allerlei dingen wat er gebeurt als het volk het, uh, al die wetten wel navolgt en niet. <coughs> en als ze ze niet volgens zullen volgen ze dus opgejaagd worden zich voelen alsof ze opgejaagd worden. En dat vond ik heel herkenbaar in mijn eigen situatie. Mm. Dat ik dacht, hoe vaak voelen wij ons niet opgejaagd? Rennen we maar. Kijken we om ons heen. Uh, zo van, oh help, doen we het wel goed genoeg. En wat voor mij uh, uh, een les is uit al die rituelen van toen... is van durf ik inderdaad ook te zeggen van... hé, hey, ik stop even, ik sta even stil. Van, oh help, durf je stil te staan in deze maatschappij... die maar doorjakkert en doorrent. En durf je dan te vertrouwen op een God die zal voorzien. Uh, en, en heel praktisch, er uh, wordt ge bijvoorbeeld gesproken over een, een, een Sabbatjaar, dat is elk zevende jaar. Nou ja, je 35 ste levensjaar of je 50e levensjaar, dat zou je kunnen bombarderen tot een Sabbatjaar. In die zin dat je zegt, oké, okay, dit jaar ga ik daar eens bewust, wat bewuster bij stilstaan. Mm -hmm. Ik ga dit jaar niet alleen maar jakkeren, rondrennen en vliegen. Dus zo heb ik dat voor mijzelf ingevuld. Hè. Dus ik, heb, ik bedoel, dat kan iedereen verschillend doen. <tacht> um, maar hoe ga ik momenten inbouwen in mijn leven waarin ik eigenlijk wat meer ga stilstaan bij uh, uh, wat er eigenlijk toe doet. En ik vind het mooie als je nu kijkt naar het huidige sabbatjaar, Mensen zeggen wel eens gekschillend, ik neem het sabbatjaar En dan gaan ze ja. ook even een jaar wat rustiger aandoen. Maar dat is, komt eigenlijk, dat is, dat is eigenlijk in die zin heel bijbels, uh, want dat gebeurde in de Bijbel ook al. Uh, maar ja, ik, ik noem nu maar een paar rituelen. Hoor. Hij geeft ook rituelen om te gedenken. Het volk Israël moest bijvoorbeeld heel vaak stenen neerleggen zeg maar, als gedenkmoment om, mm -hmm. om Gods daden te herinneren. Wat leg jij vast? Durf jij ergens bij stil te staan om te denken, oh ja, dit, dit is mijn steen voor vandaag, hier sta ik bij stil? Dus het is eigenlijk de Bijbel lezen en dan proberen die, die rituelen die aanvankelijk voor het volk Israël waren ingesteld, uh, te vertalen naar jouw leven ja, en jouw tijd. En ik tijd. denk ook een ritueel dat, dat, dat, wij, zijn, wij hoeven dat niet meer. We hebben het, net ging het over de ramadan het vasten, het vasten vind ik ook een mooi ritueel wat ook in de christelijke traditie voorkomt. Ja. Maar rituelen zijn uh, uh, hebben altijd te maken met onszelf. Ik geloof niet dat God nou per definitie nu nog die rituelen nodig heeft in deze tijd. Dat was vroeger wel anders, uh, maar dat heeft hij nu niet denk ik nodig. Uh, alleen ze zijn ook heel voor ons om ons erbij te bepalen en ons te herinneren. Ja. En het, het punt is, een ritueel wordt ook heel vaak een... Het kan heel erg een, een losstaand iets worden waar je ja, denkt, wat, wat is dit? Als er niet een bepaald verlangen achter zit. Een ritueel komt pas tot leven als er echt een verlangen achter zit. Een verlangen naar de God die je wil ontmoeten door dat ritueel, bijvoorbeeld. Mejan, blijf even hangen, want ik haal er nog even een, een beller bij. Freek? Freek? Freek? Freek, Freek, geen Freek. Oké, okay, Catharina? Uh, uh, uh, ik had een vraag over de Ramadan. Oh, je had nog een vraag over de Ramadan. Nou, kom maar. Uh, ik vraag me af hoe de moslims eigenlijk uh, ertoe gekomen zijn om ook een vaste in te stellen. Want dat is uh, in wezen, is Jezus, die is ons volgeraam. Mm. ...in die 40 dagen vasten in de woestijn. Mm. En omdat de moslims, die moeten niks hebben van ons geloof... ...want wij zijn onder en wij zijn uh, varkens... Mm, dat zijn is en niet wat. helemaal waar, Katharina. Nou ja, eh, toch wel ver. Ik wil maar zeggen, ze mogen in ieder geval mogen wel bekeren. Uh, een heisa van je welste. Uh, Hoe komen ze er dan bij om die vasten... Nou, ik heb het aan degene dus die ik aan de lijn had al gezegd, van ja. uh, 40 dagen. Hij zegt, ja, maar de moslims doen 30 dagen. Ik ja. zeg, nou ja, goed, ik zeg 30 dagen, 40 dagen. Ik zeg, <laughs> het is het vaste waar het over gaat, waar ik van zeg, dat hebben ze overgenomen van Jezus. Uh, volgens mij is dat niet helemaal waar, Katharina. Is dat een instelling van de profeet uh, uh, Mohammed in dit geval? Ja, maar Die kan zoveel vertellen. Daar hoop ik helemaal <lacht> niks in te gaan. dankjewel voor je vraag. Misschien is er een beller die, die precies kan uh, vertellen waarom moslims 30 dagen vasten, waar die 30 dagen uh, uit voortkomen. Als het goed is, hangt Freek nu weer aan de lijn. Freek, hallo? Freek is er nog steeds, hoor. Freek, je bent er nog steeds. Ik hoorde je net ja. niet. Nee, in internetradio loopt iets achter de telefoon aan. Ah, je zit internetradio te luisteren. Dat, juist, ik ben blij dat je er bent. Uh, we hebben het over bezinning en bezinningsperiode. En ik begreep dat jij daar iets over te vertellen hebt. Ja, ik ben uh, min of meer uh, gedwongen tot bezinning... om het zo maar eens even voorzichtig uit te drukken. Uh, ongeveer een jaar geleden... Liep bij liep ons huwelijkspaak. Ik had een redelijk lappend bedrijf. Is ook de stekker uitgetrokken, mede daardoor enzovoort. En het was ook eigenlijk alle jaren uh, flink zend te verdienen. Groothuis, uh, het kon niet op. Alles, alles. Uh, twee auto's enzovoort. En ja, de stekker ging er even radicaal uit. En ik ben nu een jaar verder. En uh, om het maar even samen te vatten. Ik zit nu op een kringloopbankje. Op een overigens wel riante zolderkamer hoor. Waar ik woon. Maar ik, ik hoor maar je ik vertellen wel, nee, dat je heb, omstandigheden veranderd zijn. Behoorlijk, ja. ja. Maar ik heb, ik heb dingen leren relativeren. Ik denk van, ja, jongens, waarom jagen we met z'n allen zo hard achter al dat materialisme aan? Ik ben nou niet opeens op een op, op, op, op, begrijpvolle ook uh, niveau, ja. hoor. Helemaal niet. Maar ik, ik, ik ben wel even uh, teruggevloot. En dat, en dat komt door die scheiding dat, dat, dat je net stil kwam te staan? Ja redelijke zaak die altijd goed liep En ook mm. uh, okay, ja, best wel zijn de vrienden hoor. Maar ja, opeens uh, ja niet opeens hoor. het komt niet van de ene van de andere dag. Ah, nee. Maar ik heb leren relativeren Toen ik 50 werd, had ik zogenaamd 75 vrienden over de vloer. Mm. Surprise party. En als ik nou heel eerlijk ben, kan ik wat er nu over is op twee tellen. Maar dan neem wat ik aan dat er goede vrienden over zijn. Goede vrienden, ja, like. de, de vrienden dus. De echte. Okay. En, en, en, en daar wil ik alleen maar zeggen van, van zo'n mooi liefde en vriend. Als je wint, heb je vrienden. Ja. Nou, het klopt als een bus, hoor. <laughs> Dat geloof ik. Zijn dit nou, ben je blij met deze lessen, Freek? Of um, had je het liever niet mee willen maken? Nou, ik ben, ik ben, ik ben uh, uh, wel blij met het resultaat voor mijzelf. Mm -hmm. Dat ik denk van, nou ja, goed jongens, ik, uh, ik ben even anders gaan denken... Ik had het liever niet meegemaakt natuurlijk. Ik, had liever eerder. ik was liever eerder achter gekomen. Nou, jammer dat je sommige dingen gewoon aan de lijf moet ondervinden, hè? Ja, doet mij denken aan Job, hè? <laughs> ja, wijze nou, lessen. Wil zo, dan wil ik het niet zo uitdramatiseren, maar... Nee, maar ik snap het, Heb ja. Je ja, hebt je Jobstijding uh, uh, gehad. Uh, behoorlijk, ja. En ja. ik ben er geestelijk wel behoorlijk rijk van geworden. Nou ja, dan, dan loopt het af zoals het met Job uh, afliep. Ja, en ja, godzijdank heb ik mijn kinderen nog in die zin dat ze nog heel trouw bij papi komen. Met is die En ook bij mami trouwens. Op de zolderkamer. Jazeker. Freek, dankjewel. Het is niet een zielig zolderkamer. Maar ik bedoel, ik wil alleen maar even zeggen, jongens, wees niet zo materialistisch. Leer relativeren en zorg dat je geestelijk wat rijker wordt. En wees lief voor elkaar en zo. Wijze lessen. Ja. Dankjewel, Freek. Dat, wil, dat wilde ik even delen. Heel graag. Bedankt. Ik, ik luister verder naar de anderen. Heel fijn. Oh yeah. Dag, ik. Hoi, hoi. En we gaan even luisteren naar de prachtige Bells of Youth. Dames, het is al volgens mij ja, over jullie laatst liedje. Mm -hmm. Ik ben dan aan jullie gehecht geraakt. Ja, Kom maar ja. Een keer terug. Ma mag ik meedoen de volgende keer? Nou, nee, nee, dat is heel slecht <laughs> ja, voor jullie. Nee, dat zou jullie muzikale carrière... Maar het lijkt me eigenlijk wel heel fijn. Ja, we huren een Met een stel vriendinnen. Met een karaoke set, ja. Ja, ik ja nou, ik, mijn laatste karaoke... Nou, dat zal ik buiten de uitzending vertellen, want dat was een... Uh... <coughs> Goed, voor later. <laughs> jullie daarentegen kunnen wel zingen. Uh, mijn papier be be beweert dat we naar Judy Blue Eyes gaan luisteren. Klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Wie is Judy Blue Eyes? Nou, het een is, uh, lover van een misschien Graham Nash... of uh, iemand anders van de Crosby, Stills Nash. Oh, and maar niet helemaal duidelijk wie? Nee. Oh? Je hebt zelf ook niet het vermoeden? Wie dat zou zijn geweest? Ik denk een meisje die Judy heet met blauwe ogen. Ja, die, die kant is groot, hè? Ja, oh, ja goed, goed. Als je naar de bekende weg vraagt, hè. Goed, dames, uh, mag ik jullie vragen wat we gaan spelen? Dit zijn de Bells of Youth and Judy Blue Eyes. you are. listening Fear is the lock And laughter The key To your heart Die zegt Bells of Youth en Judy Blue Eyes. Er komt een energie vrij hier. Dat is ongelooflijk. Bells of Youth. En uh, als het goed is, hebben we de winnaar van uh, de uh, EP aan de lijn. Uh, Tony? Ja, hey. ben ik. Jij was enthousiast. Ja, dat ben ik zeker. En met dit nummer uh, wordt dat weer onderstreept inderdaad. Wat een virtuose... Dames oh, vind... in de studio. Ja, dat heb ik inderdaad. En, en Tony, ik zit er echt een meter vandaan, dus het komt, ja. <laughs> het komt gewoon. Het, het, het, het, het, het golft over me heen hier. Ja, inderdaad. We zijn prachtig, hè? Ja, ik vind ze ik echt inspirerend. En, nou. uh, ja, er ja, is dus echt kwaliteit in hun muziek die, die ik erg waardeer. Nou, oh, dames. Dank je wel. Dankjewel, wow, Heel goed. <laughs> Jullie bedanken. Ja, ja. Je kan het niet zien, maar ik, ik, zie, ik zie echt... Uh, uh, uh, vijf rijen tanden met prachtige glimlachen. Dus je hebt, <laughs> je hebt, je hebt vijf meisjes synchroon aan het glimlachen gemaakt. Nou, dat is weer de Dank Tony. Heel veel plezier met de EP. Dank je. Oké. Ik moet namelijk uh, nog even Mirjam bedanken. Mirjam, mijn, mijn stilte-expert... <laughs> Um, Mirjam, ontzettend uh, bedankt voor uh, uh, je wijsheid. En dat je ons hebt gewezen op uh, bijbelse rituelen. Die ook uh, vandaag de dag nog inspiratie kunnen brengen voor mensen in een stilte. Ga je in de stilte nog opzoeken deze zomer? Ja, heerlijk. Ik ga naar uh, Kroatië. Daar is het uh, prachtig en ook op heel veel plekken heel mooi stil. Maar ik, ik zeg altijd, die stilte kun je net zo goed ook thuis opzoeken. Het gaat uiteindelijk om je, om je innerlijke stilte in plaats van alle uh, uiterlijke stilte, want die uh, is soms vet zoeken, ook in Nederland. Daar gaat het uiteindelijk niet over. Maar dat gaat... Ik vind het mooi dat Freek ook nog even belde. Uh, want hij zit daar op zijn zolderkamer, maar heeft daar toch iets gevonden. Ook al had hij het liever niet meegemaakt. En daar ja. het, Dat is eigenlijk waar het uiteindelijk draa ja. om draait. Ja. Mirjam, dank je wel. Ja, nou... En een hele avond. goede ochtend. Ja. Uh, Belje, dames, tot de volgende keer. Heel hartelijk dank. Wij gaan zometeen door naar het uh, laatste uur. Heel graag gedaan. Van Dit is de nacht. Wij bedanken natuurlijk ook alle belles die deel hebben genomen de afgelopen twee uur. Zometeen kijken we vooruit naar wat de volgende dag ons gaat brengen. Natuurlijk gaan we een kijkje nemen in Nijmegen, bij die beruchte Vierdaagse. Zometeen naar het journaal van vijf uur.